Slammerfam, phonefuck. Ja, tien overal wachten, dus ook op deze vrijdagochtend. Gewoon tijd voor de Slammerfam, phonefuck. Je twittert mee met hashtag Slammerfam. We kwamen in de stad wat waarschuwingsposters tegen. Er is iets mis met een schoonmaakmiddel. dat de afgelopen maanden verkocht is in diverse winkels. Voor mij is dat natuurlijk te laat. Bij mij is er alweer iets misgegaan met dat schoonmaakmiddel. Dus bellen met de fabrikant. Post dat we zijn. Joh, Paas van Eisenlop, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Gaartheus. Hallo. Uh, ik heb een vraag over de extra krachtige keukenreiniger. Extra krachtige keukenreiniger, ja? Ja, want ik zag een uh, waarschuwing hangen in de stad dat ja. uh, dat product is verkocht. Ja. En er zou uh, problemen mee kunnen komen, dat er geen veiligheidswaarschuwingen op staan. Ja, niet correct, laat ik het zo zeggen. Oh, niet correct. Niet correct, ja. nee. Nou is dat voor mij al een beetje te laat, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want uh, ik heb dus een paar van die, uh, die flessen rommel gekocht vorige week. Of dan was het een paar weken terug al, denk ik. Oh, dat is echt al een tijdje terug geweest, hè? Ja, een tijdje, ja, flink tijdje terug. En uh, ja. ik, uh, bij mij zat er dus ook geen uh, voorlepeltje uh, op. Ik, uh, ik dacht dat dat, uh, hoe heet dat spul? Uh, voor de ramen schoon te maken. Glassex? Ja? Zoiets? Nee, nee, nee. Dat nee. hadden ze mij verteld in ieder geval in de winkel daar. Dat zie je zeker niet, nee. Nee, en uh, nou heb ik altijd raar gewoond om uh, met uh, de glassex mijn bril schoon te maken. Ja. En u voelt hem al aankomen. U heeft de bril schoongemaakt met die power in het. Ja, zo vlak bij de ogen gespoten en uh, de bril stond niet helemaal op mijn neus. Het enige voordeel is dat ik mevrouw vrouw wat minder duidelijk zie. Maar voor de rest is het uh, redelijk wazig voor de ogen, vlekken, maar, alles. U, u maar even voor even, even mijn beeld. Ja. U, u heeft met uw bril op, heeft u? Wat ik altijd doe, is even met de glasex, als, als mijn bril vies is... ...dan spuit ja? ik met de glasex zo richting de bril, <laughs> om hem schoon te maken. Met uw bril op? Met de bril op, dat scheelt tijd hè. Druk man, twee banen, drie kinderen. Twee honden en een cavia. Nou, dan wilde dat wel natuurlijk. Dus ik dacht, ik, uh, ik, uh, ik doe dat weer, want ik heb daar nooit geen problemen mee. Maar nu blijkt dat dus de extra agressief bijtende keukenreiniger van de Big Bazaar te zijn uiteindelijk. En dat is oogtechnisch niet helemaal goed uitgepakt. Nee, ik ben... ben... Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik ben de hoogste baas zoiets te horen, maar goed... Uh... Ja, nee, ja. Dat snap ik. Maar ik denk, uh, ik, zag het, uh, ik zag het hangen. Dat kon ik nog net uh, onderscheiden, het telefoonnummer wat erop stond. Ik denk, toch eens bellen hoe dat nou, uh, hoe dat nou uh, fout is gegaan in die winkel, hè? Ja, nee, het, is, het is heel simpel. Er, er ontbreken een aantal veiligheidswaarschuwingen. Ja. En voor de rest is het product. Het product aan zich voldoet. De fles voldoet, alles voldoet. Alleen er ontbreken diverse veiligheidswaarschuwingen. Ja, ja, ja, maar daar ben ik mooi niet los mee. Hè? Want er staat hier: het gebruik van dit product kan daardoor leiden tot ernstige brandwonden. Ja? Nou, dat hebben mijn ogen geweten. Het, ja. het, fikt, het fikt de oogkassen uit nog steeds. En het is, het is toch al zeker nou, 13 dagen terug. En u heeft al een afgerond? Ja, uiteraard. En die zegt, uh, ja, dan zult u toch contact op moeten nemen met de leveraar van dit spul. Een giftig goedje. Maar het begint het zo langzamerhand ook uh, rond mijn oogkassen af te brokkelen. Daar gaat weer een stukje. Het, het, het valt allemaal aan elkaar. Dus ik voel me af, wat gaan we eraan doen? Ik weet het ook niet. U, we kunnen schrikken of ik kan naar de rechter, hè? Eén van de twee. Nou ja, u, u mag het bij ons uh, schriftelijk, uh, schriftelijk kenbaar maken. En uh, wij gaan het met onze rekening opnemen. Want het lullige is, ja, die... de kindjes hebben er ook mee rondgelopen. En ik heb het pakietje al moeten begraven in de voortuin. Ja. Nou, u mag het scherzelijk bij ons indienen. het uh, doorsturen van onze verzekering. Vier, en, vier uh, jaar plezier van gehad. Die lag uh, dood in zijn kootje. Ja. Dus, ik, uh, u, uh, u heeft ons adres? Ik vind u nogal nonchalant en laconiek, uh, meneer eronder. Ja, nee. Ik, uh, ik, ik, ik begrijp niet dat iemand zoiets doet. Maar het heeft, heeft mij en een kavia in mijn ogen gekost en, en, en, en de, en de pakiet. Ja. De kavia is ook ik hartstikke blind. Die loopt nu elke keer tegen zijn molentje aan. Die liep er normaal in en dan ging hij de hele dag door, maar ik hoor hem nu alleen maar tegen zijn moletje aan. Zou u het schriftje bij ons in willen dienen en dan nemen we het ons. Ik schrijf vandaag nog een brief op hoge poten. Dat kunt u verwachten, ja. Ja, prima. Zien we hem toe, zullen we hem doorsturen en dan reageren we erop. Prima, dank u wel hoor. Oké, goed zo. Dag. het